...met het NOS-journaal. De Belgische koning Filip en koningin Mathilde zitten al twee dagen vast in Chili. Ze waren daar voor een staatsbezoek, maar kunnen niet weg vanwege problemen met het regeringsvliegtuig, een Airbus A340. Toen het koningspaar donderdag terug naar België wilde vliegen, raakte een band van het landingsgestel beschadigd. Het toestel werd daarna gerepareerd, maar kan pas gaan vliegen als het luchtvaardig is bevonden door de vliegtuigbouwer. En dat kan nog tot maandag duren. Ook op de heenweg waren er al problemen. Door een technisch probleem vertrokken de koning en de koningin met een dagvertraging. In de Iraanse hoofdstad Teheran worden vanochtend militaire commandanten en kernwetenschappers begraven. Het zijn mannen die tijdens het conflict met Israël zijn omgekomen. Een Iraans persbureau meldt dat duizenden rouwenden de doodskisten van hun landgenoten begeleiden. Estland en Litouwen stappen uit het internationale verdrag tegen landmijnen. Dat hebben ze officieel laten weten aan de Verenigde Naties. De landen stellen dat ze geen keuze hebben door de dreiging van Rusland. En ze zeggen dat ze niet gebonden willen zijn aan verdragen... waar de vijand zich ook niets van aantrekt. En naast Estland en Litouwen willen ook Letland, Polen en Finland zich terugtrekken... uit het verdrag van Ottawa uit 1997. De Amerikaanse multimiljardair Warren Buffett heeft opnieuw een deel van zijn vermogen weggegeven. 6 miljard dollar aan aandelen schenkt hij van zijn bedrijf Berkshire Hathaway aan goede doelen. Waaronder de Bill Gates Foundation. Het is de grootste donatie door Buffett sinds die 20 jaar geleden begon. Met het weggeven van zijn enorme vermogen. Het wereld het is bewolkt met af en toe zon. Vanmiddag wordt het aan de kust zonniger. In de avond ook in het binnenland opklaringen. Het wordt vandaag 21 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen zonnig en warm bij 28 graden.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 Op de A5 vanuit Hoofddorp is de vertraging een kwartier voor de aansluiting met de A10. En op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Badhoevedorp en Amstelveen Stadshart. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, en uh, welkom op deze zaterdag 28 juni 2025. We hadden inderdaad bijna geen Goedemorgen Zandvoort, omdat iedereen of op vakantie is of gewoon niet kon. En ik zat uh, donderdagmiddag uh, in de trein en toen hoorde ik dat. Ik dacht, nou, dat kan gewoon niet. We moeten gewoon Goedemorgen Zandvoort gaan doen. Uh, nou, dankzij Marja Kop, die dan uh, de, de techniek doet en ook de muziekkeuze heeft gedaan. En ik heb uh, allemaal onderwerpen gevonden uit het verleden... die al een keer eerder waren geweest bij uh, Goeiemorgen Zandvoort. En dat hele interview, dat heb ik dan vervolgens uh, uit het systeem gehaald, het archief. En daar heb ik dan een apart onderwerp van gemaakt. Nou, wat gaan we in het eerste uur doen? Um, we hebben André Schonewolf en Mark de Bruin, die kwamen op 14 september 2019 met een plan om in het leegstaande raadhuis... Uh, ja. Om dat een nieuwe bestemming te geven. Er moest een museum in komen. Nou, en daar hebben we dan een uh, heel leuk interview over. Dat is het niet geworden. Maar het leuke is dat uh, Pieter Joustra die deed toen uh, dat interview. En die had altijd zijn eigen manier van, uh, van openen. Nou, dat gaan we straks horen. Uh, daarna hebben we Café Koper. Hè, en Fred Paap. Fred Paap die kwam vertellen dat Café Koper uh, verkocht is. En doorgaat onder dezelfde naam. Nou, dat is niet gebeurd, maar goed. Dat is ook een heel leuk interview. En als uh, laatste onderwerp in het eerste uur hebben we Kree uh, Kees Vreeburg. Want die gaat stoppen in 2019 en die komt daar wat over vertellen. Nou, maar ja, ik denk dat we klaar zijn voor het eerste onderwerp. Is goed. Goedemorgen, lieve luisteraars in Binnen- en Buitenland. Dit is het programma van Goedemorgen Zandvoort. En uh, we hebben weer een interessant programma voor u. Dus blijf luisteren en uh, geniet van de zon in de tuin. Maar zet de radio hard aan aan tafel. Zit, stel je voor. Uh, Mark de Bruin en... Anders Van Ronolf. Goedemorgen, heren. Anders is de navigator. Beroemde ja. navigator. Ja, ja, Valt wel mee. Ach, kom, je hebt de hele wereld gezien als navigator. <laughs> En de rijders waren hartstikke blij met je, want dan gingen ze niet links maar rechts, zoals jij dat zei. Ja, <laughs> dat en... was het. Een... Perfect. Jullie hebben vorig weekend waarschijnlijk genoten van al die oude auto's die de ja. ja, zeker. We zijn uh, natuurlijk echt uitgebreid naar die uh, historische Grand Prix geweest. Ja. Hebben jullie meegenomen? Dat is een beetje eigenlijk? onze wereld, hè? Ja, ja. ja. ja. ja. ja onze wereld Ja, ja, ja, ja Het ja, nee, nee, was, was hartstikke klopt. leuk om te zien ook weer, ja. uh, toch? Ja, ja, ja, nou ja. En de oude Glory. De, de oude hap, hè? Die, de uh, sigaren. Ja. Die, die ja. vond ik zo mooi. Die, die, he, die echte ouderwetse ja, uh, oude ja, ja, ja. Uh, racewagens. Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel de mooiste, dus mooiste, mooiste, peri mooiste periode. Ja, ja. Ja. Hoewel ik zelf uh, uh, actief ben bij de pre-wars. Dus de, de, de nog oudere, die, die sigaren oh. zijn een beetje uit de jaren 50, 60. Ja. En, uh, ja, de, de, maar wij, wij hadden geen, uh, dat is de Dutch Vintage Sportscar Club en die, wij hadden geen echte uh, rit, geen demo of zo, maar we stonden wel opgesteld, we hadden een soort uh, statische opstelling ja, ja. Uh, bij, bij uh, Box heen. Ja. Bij, bij, bij, bij bed, die Dat soort spul. Ja. Elvis, uh, nou veel, oh. veel Engelse auto's uh, zijn dat, oh. maar ook, uh, ook ja, met Jeroen ja. Huntveld. Ja, ja. en uh, ja, nou, met uh, Alfa's en Bugatti's en dat soort ja. spul. Ja. Leuk, leuk, ja. Maar die ja ik zit in een kringetje van de Lions Club Oké, daar kom je weer op. Ja, ja. hier ah, een deel van die jongens die hebben hele oude auto's en ja. doen overal aan mee. Het zijn ook meestal oude mannen hè, die erin zitten. Dat Vaak ja. wel, hè? Kijk naar veel. Maar die oude auto's, uh, uh, waar komen die ook nog van families? Die die allemaal nog in garages hebben staan en zo en daar af en toe mee rijden. Het uh, uh, uh, is ongelooflijk wat, wat er, is er is in Nederland. Ja. Uh. Hoe zijn jullie daarachter? gekomen? Hoe komen jullie daarachter? Ja, je, wo je, je wordt wel bekend van wat er aanwezig is. Ja. Ja, we zijn natuurlijk zelf ook onderdeel van de scene. Om het maar zo te zeggen. We kennen... Je bent ja. vanaf mijn achttiende, denk ik, uh, enthousiast met, uh, met oude auto's. En uh, ja, daar rol je in. In de laatste 20, 25 20 jaar is het wat actiever geworden met rallies en dat soort dingen. En dan kom je al die lagen tegen. En dat, er zijn dus enorme collecties in Nederland ook. Ja. Ja, en daar ja. willen we wat mee gaan doen ook. Ja. Als ik kijk wat er op Petersland thuis heeft staan en liggen. Ja, zo ja. is dat. Ja. Ja. Van, ja. Ja. Die heeft een eigen museum ofzo. Ja. zo. Ja. Ja. Nou ja, dat is ook wat, uh, de, de, wat ons motiveert. En uh, dat uh, er veel families zijn die uh, een oude heer hadden die vroeger uh, zeg maar actief was in de race- en rallysport. En uh, ja, dat, dat spul... bekers en, en, en, en fotomaterialen... dat verhuist naar zolder. En op een gegeven moment... Uh, kleinkinderen hebben daar veel minder mee. En die, die, die, die generatie... Die, uh, die er nu nog is... die heeft er soms wat moeite mee om te kijken... wat gaan we daar nou mee doen? Ja. En die uitweg die bieden wij ook. Omdat, uh, dus op dit moment is er al... een, een, een zekere toestroom van, van spullen... die we krijgen van... Uh, van, van die families. wel nou, de vorige week... hadden we een hele gezellige avond, een mooi glas wijn. En dan kregen we van twee. naast zaten van een beroemde. Eh, eh, ja. Eh, rallyrijder en, en, en ook speaker. En die man was is speaker geweest zowel op Zandvoort als op Assen. Louis van Noordwijk, dat is voor degene van de. Ja, ja, oude bekende, ja. hè, bekende man. En, en die, ja, daar, die, die hadden dus. Daar gingen, de, de, de, de, een van die zoons die ging verhuizen. En die had die spullen allemaal op zolder. En die zat daar even mee. En, ja. Ja, en uh, zijn wij wel vertrouwd genoeg om dat dan toe te vertrouwen? Dus dat werd beklonken met een goed glas wijn. <lacht> en uh, we, we hebben elkaar in de hand gegeven en die spullen die, die, hebben uh, we binnen en daar gaan we wat mee doen. En dus uh, een van de leuke dingen die erbij zat, uh, die heb ik onmiddellijk in laten lijsten, is een uh, originele foto van de, de finish van de Grand Prix 1948, waarbij die prins Bira, Bira Bongse, die bond die toen. En eh, nou ja, die, dat, dat is een originele foto met handtekeningen, grote dikke handtekeningen eroverheen. Dat is, dat is natuurlijk een heel leuke ja, ja. collega's. Heel he. mooi, ja. ja. Het, het eerste Grand Prix geweest, prima. Ja. Dat soort dingen. Nou, wat voor ja. de oorlog al de Grand Prix. Ja. Mijn schoonvader ja. heeft dat allemaal gefilmd. Ja. En die, die zijn nu bij het genoten. Was, was dat op de boulevard? ze. Nee, nee, nee, van Ledenveg, Ja. Nicolas Beetslaan en ja. de Vondelnaam. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja, ja. ja. ja wat Leuk. Um, ja. Maar jullie zitten hier vanwege... Het museum. ...een mogelijke locatie ja. in het gemeentehuis. Ja. ja. Vertel, want jullie hebben eerst het plan uh, besproken. En uh, uh -huh. ik weet dat de wethouder toen zeer enthousiast reageerde... ...op jullie komst en de plannen. En zei van rij even mee, we gaan naar uh, ja. ja. Nou <laughs> ja, um, we hadden... Uh, we zijn natuurlijk begonnen met het inventariseren welke locaties wij dachten dat er zouden zijn in, uh, in Zandvoort. En uh, Rama was een redelijk voor de hand liggende. Uh, en bovendien, uh, Machiel, die was daar toen al uh, mee bezig. Want die had ooit het idee om een morgenmuseum uh, daar uh, te gaan starten. Mm -hmm. En die had dat toen bekeken. Het was natuurlijk een geweldige zooi daar, uh, die, die locatie. Maar uh, voor een bouwkundige, die kijkt daar doorheen en die zegt ja, het is ook een... Een theater voor duizend mensen, daar kan je gewoon grond, ja. als, als, als start best wat mee doen. En André die zit in de hotelwereld. En die nou ja, dat is natuurlijk duidelijk dat er eh, een paar grote hotels bij gaan komen in, in, in Zandvoort. En dat je dan moet kijken of het mogelijk is om daar een, een, een, een, een gegaar voor te vinden. Zeggen, nou, dat wordt een oudersporthotel. Want het is natuurlijk. Onze leidraad is dat. dat eh, dat we mee willen helpen aan de diversificatie van de recreatie in Zandvoort. En daar past dit prima in. Hè? Dus als je, als, maar het is als, als we, geen zichtlocatie. Dat was nee. nou, ja, maar het is wel dicht bij het circuit. Het heeft een mm -hmm. aantal voordelen en een paar, een paar nadelen. Maar toen we erachter kwamen dat het, uh, dat het, ja, dat, dat het leeg staat, het uh, raadhuis was natuurlijk. Uh, dat, dat was natuurlijk duidelijk. Bovendien hadden we daar zelf inmiddels een, een, een ruimte in gekregen om voor opslag. En, uh, en voor beginnende werkzaamheden. Die praat je praat over het gemeentehuis. Voor het gemeentehuis okay. en uh, dus die nieuwbouw. Uh, en, toen, en, en toen hoorden we dat uh, er een plan was om het te gaan slopen. Uh, en wat er dan zou worden. Hotel of uh, weet ik wat. Appartementencomplex. Uh, uh, ja. uh, toen dachten we, ja, op zich is dat doodzonde. Kijk, wij weten niet voor hoeveel dat pand nog in de boeken staat bij de gemeente. Dat is natuurlijk ook nog iets. Hè? Als je net gaat slopen... Dan, is, ...dan doe je ook een kapitaalvernietiging. Ja. En uh, dus wij dachten, nou ja, dat gebouw... ...laten we eens bekijken of dat nou geschikt is. Toen hebben we onze architect die we uh, gecontact hebben... ...dat is een, iemand die heeft verstand van uh, museumbouw... Toch? Uh, ...Arjen de Haan en zijn vrouw Cynthia Markhoff. Uh, en zij uh, is een Argentijnse en zij heeft meegeholpen... ...bij de bouw van uh, het, het, het, het Mercedes Museum in Stuttgart... Uh, dat, is, dat is een befaamd uh, uh, gebouw geworden. Dankzij het Nederlandse uh, architectenbureau uh, uh, Ben van Berkel. Het uh, is ook uh, heel. heel, heel ja, wereldberoemd. Nou, en dus die hebben daar wel ervaring mee. We zijn, zijn toen gaan kijken naar, het, uh, naar dat raad. Met name die, die, die nieuwbouw, omdat wij toch het idee hebben dat uh, het de gemeentehuisfunctie behouden moet blijven daar. De, en, en bovendien, dat oude, die oude voorkant, mm -hmm. die is daar natuurlijk perfect voor om daar ja. de kamers van burgemeester wethouder eh, te houden, de raadzaal en de baliefunctie de, de voor je paspoort, et cetera. En eventueel de als trouwlocatie. Ja. Als je dat kan behouden, dan heb je dus de belangrijkste dingen van een stadhuis. Dan kun je laat zeggen, de ambtelijke eh, samenwerking met haar door laten gaan. Maar dan hou je voor, voor het dorp hou je de belangrijkste ja. dingen, die hou je, je, hou je, toch binnen je binnen, ja. nou En die, die aanbouw die blijkt dus uh, architectonisch te hangen aan die pilaren. Dus nou. de binnenmuren, die kun je er eigenlijk, het is een glazen buitenkant dus dat is voor, straks voor het zicht ook uh, kan dat aantrekkelijk zijn voor, ja, voor als, als, als een museum, die moet ook een mooie lichtval hebben. Uh, en uh, die binnenmuren kunnen er stuk voor stuk uit. Dus je kan dat helemaal openmaken. En uh, dus dan heb je de basis voor, een, voor verdere gedachten om daar iets, uh, iets mee, te, mee, mee te gaan doen. Toen hadden we ook het idee van: ja, kijk, het, het, die, die nieuwbouw, het, het, die punt, die, die heeft drie verdiepingen. Het is dus niet ja. overal drie verdiepingen, nee. maar die heeft dus drie verdiepingen. En uh, dus dan, we hadden het idee, dat, dat, dat hebben we, om daar een. Lift in te maken waar je een auto in kunt zetten, zodat er ook ouders naar de eerste verdieping kunnen. En dat is een heel eenvoudig lift, het is dus een schaarlift. Dus uh, die, die kun je iets meer voorstellen, je hebt de, de boven en de onder heb je niks nodig, je hebt geen liftschacht nodig. Gewoon een ding wat op en neer kan. Okay. En, uh, en uh, die dingen kosten ook niet de hoofdprijs. Dus dat, en die kan je dan mooi in die centrale hal maken. Je kan dus gewoon naar binnen rijden via de voordeur. <laughs> Misschien moet dat iets breder, dat weet ik niet, maar dat moet je allemaal nog uitrekenen. En dan kan je. Zo, uh, en dan zou je rallyhouders boven kunnen zetten, die zijn niet zo heel groot. En, uh, nou, dan, uh, en dat is ook een, een, een monumentaal ding, zo'n glazen lift daarin. Ja, heel en, bijzonder, en, uh, bijzonder, ja. Nou, en, uh, en je hebt ook nog een plan voor acht sociale starterswoningen. Dat hebben we erbij, want uh, het is best een behoorlijk aantal vierkante meters. Dan nou kun je heel ambitieus en een groot museum maken... Uh, maar wij hebben het idee om het een compact museum te halen. We willen ook geen eigen collectie hebben. Uh, willen, we streven helemaal geen bezit naar. Wij zijn gewoon jonge, enthousiaste mensen. die eigenlijk met gewoon lege pockets. Uh, begonnen zijn om een plan te realiseren. En Dus dat zijn auto's van derden. En uh, ja, een vaste collectie. Ik, wij hebben ook een beetje in de gedachte. moet je je voorstellen dat je een, een collector bent. die dus ook zo nu en dan wel een keer meerijdt op die historische Grand Prix. Nou, dan mag je bij ons gratis je, je racebolide zetten. En als het een ja, historische kampioenschap is, rij je naar buiten. En dan rij je een, rondje, een paar rondjes mee. En dan zet je hem weer terug. Ja, ja. <laughs> ja, nee, jullie zijn, jullie zijn uh, fanatiek. Jullie zijn uh, doordacht. Uh, Beleerd. Echter, als ik nu zeg van wij willen in mei daar klaar zijn, ingericht en wel, dat moet natuurlijk voor 3 mei gebeurd zijn. Ja, ja. De... Want dan heb je 100.000 mensen per dag. Ja. Uh, hoe gaan jullie het beheren? Hebben jullie er over nagedacht? Want ja, je ja. hebt er een hoop mensen voor nodig. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. ja ik kijk even naar je redder. Nee, nee. uh, er is heel veel enthousiasme in Zond voor het En uh, daar maken we gebruik van. En al die mensen, die kunnen we mobiliseren. Dus dat is geen probleem. En daar ligt het niet aan. Nee, nee. helemaal niet. Nee. Daar ligt het wel aan? Nou, uh, de organisatie. Dat is het meeste werk. Ja. Ik kan het voorstellen. Maar en, kun, is het al, kunnen jullie al in het raadhuis? Nee, dat, dat nee, dat, we, dat, we hebben nu een ruimte voor de opslag. Nee, de, de, oh. de, ja, we. hebben de, de timing eh, zie ik zelf als volgt om dat gebouw. Uh, dat is, zeggen, als je de alternatieven ziet zeg maar de nieuwbouw bij, waar een hotel gaat komen dat, daar zijn twee locaties voor de Badhuisplein en, uh, en, en, en Dolphirama dan ben je vijf tot tien jaar verder denk ja, ik ja. als je het stadhuis zou mogen gaan verbouwen dan gaat daar ook de nodige tijd aan voorbij want je hebt allerlei vergunningen nodig mm -hmm. financiering de, nou ja, de hele, ja, je moet alles met elkaar, op elkaar afstemmen Daarvoor hebben wij in gedachte om op 1 januari 2021 het plan klaar te hebben. Ah. Het is niet zo dat we dan... Maar, al. vooruitlopend erop zijn wij spreken ja, nu al kunnen beginnen met een lopende inrichting. Zo is dat. We, dat, we, dat willen we best doen. Zo goed en zo kwaad mogelijk zullen we gaan proberen om gebruik te maken van de bestaande faciliteiten in Zandvoort. En dat kan zijn ook de medewerking van het Zandvoortsmuseum, medewerking van het HDMZ-museum. Ja, ja. ja, ja. uh, wat dat betreft moet je de krachten bundelen. En misschien dat we alvast in de hal een enkele, enkele uh, um, ouders weg kunnen zetten, dat zou, uh, zou prima zijn, zijn ja. voor, de, voor, de, voor, de, voor de sfeer. Maar dan is dat nog geen museum. Dat, hey, dat de, maar hè? gewoon een start vooraf. Ja, je moet gewoon uh, zorgen dat je bekend wordt en, en, en dat, de, dat het enthousiasme groeit. Maar ik ben het met anderen eens dat uh, er in Zandvoort een natuurlijk legioen is aan mensen die uh, hun sporen al verdiend hebben op het ja. circuit. Ja. Die mannen zijn ook allemaal wat ouder. Gezien de tijd, ik ga, ik ga jullie onderbreken, want jullie ja. zijn zo super <laughs> enthousiast. Dat betekent Kom. dat jullie nog twee uur kunnen praten. Ja. Ja. minimaal. Die komen nog een um, keer terug. Mensen toch? die ja. geïnteresseerd zijn, die iets meer willen weten, wie kunnen ze benaderen en waar en hoe? Ze kunnen. Uh, oh. Eigenlijk gewoon een brief schrijven aan het museum. Plus. En, en dan met gegevens. Dus ze kunnen ze ons melden, zich melden en, bij, bij ons. En, ja. Um, wil je dat wij e-mail of telefoon? Allebei, misschien allebei. Een uh, e-mailadres. Als word je gebeld. Uh, Oké, okay. mijn e-mailadres is mlmdebruin. M. Marie, Leo Marie. En dan de Bruin, U-I-J. Aan elkaar, want er punten tussen. Nee, geen... Allemaal uh, aan elkaar. Aan elkaar ja. En dan de Bruin. U-Lange-I. U-Lange-I uh, met puntjes. En dan dot hotmail.com, dus dat is makkelijk. Ja, oké. Okay. Ik ga het even halen. M-L-M. -m, de Bruin. Met I-J. Ja. Uh, aan elkaar geschreven. a hotmail hotmailnl Nee, dat kom. Dat komt. Dat komt Natuurlijk. Uh, heb je interesse, wil je meer weten, wil je meewerken, wil je meedenken, meepraten, ja. stuur dan een e-mailtje en dan word je zonder meer gevraagd van, kom eens langs een kop koffie drinken. Ja. Absoluut. Ja? Ja. Kan zelfs een glas wijn zijn. Nou kijk. Kijk. <laughs> Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport. Op ZFM. Ja, dat was dan het interview om het in het leegstaande raadhuis een, uh, een, ja, een, een soort autosportmuseum uh, te beginnen. En uh, er werd natuurlijk een telefoonnummer en een uh, e-mailadres genoemd, maar dat is niet meer geldig. Dat was uh, uit 2019. Maar ja, wat, wat was het nummer dat we net draaiden? Het uh, nummer was Marjan Veetful met Esther's uh, Coast Buy. Oh ja, lekker, lekker nummer. Ja. Um, nou, het volgende onderwerp wat ik uh, heb uitgezocht is uh, van 21 maart 2015. Fred Paap komt naar de studio toe en die gaat vertellen dat Café Koper is verkocht. En dat de naam Café Koper blijft. Want er was een VOF opgericht en die heette dan Café Koper. Inmiddels heet het inmiddels Mio, maar dat is dan weer door omstandigheden Aangeschoven is uh, Fred Pape. En die kwam ook stevig mee, Fred. Ja. ja. Je hoorde jezelf? Nee, hey, ik hoorde mezelf. Dit was een, uh, een variant, he, die Caribische Zuid, van uh, Roberto Grigori. Mm -hmm. Ook niet onbekend in Zandvoort. Nee, niet nee, onbekend. Nee, nee. Nou ja, jij bent zeker niet onbekend. En uh, waar het uh, over gaat, uh, café Koper gaat in andere handen. Uh, eerst gonsten het in, uh, in Zandvoort. Van heb je het al gehoord en weet je het al. En uiteindelijk staat hier een prachtige foto in het Haal Zandvoort. Ja, dat is mooi. Um, er staat in dat jullie al 40 jaar daarmee bezig bent. Dat kan Maaike niet zijn, maar jij wel. 44 jaar. 44 jaar. 40 jaar, ja. Ja. Hoe, uh, hoe ben jij daar ingerold eigenlijk in koper? Ja, hoe ben je erin gerold? Ja, zoals altijd. Je, je struikelt en dan blijf je hangen. Ja. Ja, aan de prikkeldraad of zo. Maar. Kijk, <laughs> ja, het is een toog. En dit keer was het. Uh, nou ja. Ik was uh, een beetje. Uh, Varen. En op een gegeven moment uh, kwam ik een meisje tegen, natuurlijk. <laughs> en uh, daar bleef je dus ook aan hangen. <laughs> je en, bleef en, overal aan uh, hangen, <laughs> Ja, goed, en we trouwden toen hadden we samen een kraak En die was ja. niet van mij. Mm. <laughs> dus het ging helemaal goed. Uh, en dat was in 1970. En in 1971, uh, in, uh, juni, 71, ging de toenmalige eigenaar uh, Corbol, mm -hmm. en die werd ziek. Mm -hmm. en, uh, ik was ondertussen met uh, zijn dochter getrouwd. En uh, ik had absoluut geen zin om kroegbaas uh, te worden. Ik had een fantastische baas, uh, Dries van Schoten van Hotel uh, Roosendaam en Overveen. Echt oh ja. een fantastische ja. Ja. kerel. En een goede baan, vier dagen in de week. Uh, overwerk betaald, s'avonds na 11 extra betaald. Ik, ik, ik, ik vond dat wel willem. Maar oké, we was ziek mijn schoonmoeder stond er alleen voor. Met uh, twee man personeel. Pieter de Bak en Evelien van Zijl. Maar ja, dat was natuurlijk... Je kan geen zeven dagen in de week uh, toezicht houden. Met twee personen. Dat ging dus niet. Dus nou. Oké, okay, ik zou ze helpen tot september. Dit seizoen door. Maar dat was september. toen was Cor wel hersteld. Maar nog niet van Lina. Hij dus zei, wil je blijven. Nou, toen heb ik hem diep in zijn ogen gekeken. En ik heb gevraagd of hij wilde dat uh, zijn dochter en uh, zijn kleinzoon aan uh, de beudelstaf gingen. En toen keek hij bijna weer aan. <laughs> en toen zei ik, nou, ik wil het wel doen, maar dan wil ik partner worden. Nou, want dus zo ben ik in 71 partner geworden. In 78 uh, stapte ik eruit. En in 80 uh, zei hij van, uh, ik koop het pand dan ook. Maar, nee. en, en zo is het gekomen. En zo uh, ga je door, van de ene dag op de andere. En uiteindelijk uh, zeg ik: Ja, waarom stop je eigenlijk? Nou, je stopt gewoon omdat uh, de jaren gaan tellen. Ja, eh? nee. Niks meer, niks minder. Nee. Niet omdat het niet leuk is, want het is een fantastisch vak. Het is een fantastisch leuk bedrijf. Uh, en uh, van binnen naar buitenland komen ze, je krijgt mailtjes, je krijgt bedankbrieven. Het, het is zo verschrikkelijk hartverwarmend werk om te doen. Dus ja, zo ben ik er dan bij vangen. Ja, want um, jullie staan ook heel hoog in die uh, top 100, hè? Café top 100. Nou, zo hoog staan of is het uit... 62, nummer 62? Uh, ik weet het niet. We ja. hebben op verschillende plekken gestaan in ja. die top 100. Ja. Uh, we hebben de top 100 van de terrassen gestaan, de top 100 van de cafés is nu vijf jaar achter elkaar. We hebben zijn leerbedrijf van het jaar geweest. Dus ja. Kijk, als je praat over uh, heb je wat gedaan en ben je ervoor beloond? Ja. De koningin heeft me een lintje gegeven en uh, nee. ja, dan was de koningin nog niet de koning. Nee. En uh, maar, maar club waar ik jarenlang voorzitter van gewijsbehoorlijk Nederland, die vond dat ik eerder lid moest worden. Maar het mooiste vind ik nog steeds eh, dat de Société duistergast mij de tafel van verdiensten heeft gegeven. Want toen was ik nog jong en eh, vol met energie. Ja, dat vond ik zo mooi. Dat, eh. Maar die, die tafel van verdiensten, ging die over uh, dat koper zo goed draaide? Nee, die ging over de totaliteit van eigenlijk de inzet die, die hier dus deed op, uh, op bestuurlijk gebied van uh, zeg maar de Canocode van Nederland, uh, KNOV ja, maar jij bent toch ook voorzitter van de Koninklijke Nederlands Nederlandse Zondvoort geweest? Uh, ja, oh, dat is ook zo'n mooi verhaal. Ja. Willem Drocht erop, <laughs> die is voorzitter. Je kent hem wel van de Oase Bar in en Eerst. Ja, ja. Willem is voorzitter. En ik uh, ben Nederland lid van Grote Bek natuurlijk. En, uh, Goh, nou Ja. ja. En uh, wat gebeurt er? En Willem zegt: uh, Fred, je, uh, we maken we wel vicevoorzitter. Ik zeg nou wat jij wil. En uh, Hij komt er naar die vergadering. Komt hij naar me toe? Hij zegt: Fred, het gaat met mijn bedrijf niet helemaal goed. Ik zit wat in de problemen. Uh, hier heb je de stukken van de Kamer verkopen. Hier heb je dat Ga er maar naartoe. Dus ik was binnen een week nadat ik me aangemeld had als lid was ik van vicevoorzitter voorzitter <laughs> promotie ja dat ging snel dat ging heel snel en dat ging dus dat ging er allemaal zo door nou ja, dat zijn verhalen over dat uh, je kan er een boek over schrijven nou, we hebben nou ja, bijvoorbeeld Michel misschien. Demmers u ook ja, niet onbekend ja, ja. ja. Michel die was dus ook lid en ik denk ja al die in de was dat in de albert -tijd? ja albert tijd dus Michel die was ook lid ik zei Michel kun jij niet voor mij uh, naar de kamer verkopen? Dat is goed. We benoemen Michel als lid van de Kamer van Koop. In de eerste de beste vergadering gaat hij, de toenmalige voorzitter André Testa gaat hij vertellen hoe hij die vergadering moet leiden. Nou ja, dat soort verhalen, jongen. Die zijn leuk. er bij honderden honderden. Ja, ja. Allemaal met antwoorden, zoveel mogelijk. Nou, je gaat nu uh, in rusten en als ik je zo uh, even twee anekdotes hoor vertellen dan kan je inderdaad <lacht> al een boek gaan schrijven. Dat gaan we niet doen. Oh, jammer nou. <lacht> <lacht> Want ik wilde net nog, nog vragen uh, uh, er, er gebeurt daar van alles. Hè. Een van de hoogte Punt is uh, koningsdag tegenwoordig nou, en dat was, uh, vroeger was het koningendag. Eigenlijk uh, is het feest in Zandvoort uh, bij jullie ontstaan. Uh, ja. En nu, nu, zie je hele Haltestraten ook uh, meedoen. Maar... Dat weet ik. Maar dat vindt, kijk wat we wel die tafel van verdiensten in die andere dingen die zijn niet uit de lucht komen van, want we hebben er ook heel veel voor gedaan. He. Ik de bescheidenheid zie bescheidenheid zien te mensen, maar ik ben, ik, ik lijkt misschien op een mens, maar, <laughs> maar het is, het is, we begonnen. Kijk, jazz is het verhaaltje van uh, van, van duistergas, ja. maar het uh, Midsomer Nachtfestival, het uh, Racefestival, al die andere ja. feesten, die in de Tropicana en zo, uh, die zijn ontstaan doordat we dus vonden dat er iets moest gebeuren. Niet alleen ik, hè? Maar, vonden, maar als voorzitter moet je dan in die kart trekken. Ja. Dus je gaat bij die mensen langs. Ze we gaan het regelen, dit en dat. En dan regel je dat. Je regelt vergunningen, je regelt alles. En dat is niet omdat ik nou zo goed ben. Nee, maar alleen omdat je dus toevallig op die stoel neergezet wordt. Ja. En er wordt wat gebruld. Wat gaan we doen? Ik kan me herinneren dat Rob van der Heijden... wilde de, uh, de herdenking niet meer door de paden gaan. Ja, Daar wilde hij ja, ja, ja, niet vanaf. Dat. Omdat de horeca te veel wende maakt. Liv Alok... Komt naar me toe en ze zegt, dan kunnen we toch niet over onze kant laten gaan. Zo dus leef je hebt gelijk. We zijn alle bedrijven op de route langs gegaan. We hebben ze gevraagd, kan, komt er bijoer van? Komt de bijoer van? Nee. We hebben gezegd, ruimen een uur voor die tijd, ruimen we gewoon de terrassen op. Ja. Mm -hmm. Doen we zelf. We mm -hmm. Hoeft niemand ons ons te zeggen. Mm -hmm. Dus ik ben naar uh, Roop van der Heijden, ik ga niet zo op, dat kan je niet maken. Dus moet doorgaan. Want de horeca op de route sluit de winkels. We gaan goed dicht. Een uur. Ja, toen kon hij er niet meer onderuit. Nee. En toen moest hij wel. Ja. Ja, maar dat zijn van die ja. dingen dus. Maar ik zeg ik heb niet gedaan. Nee, daar kwam Belé Valoc vandaan. Ik kreeg wel de palmares ervoor. Maar die waren eigenlijk niet van mij. Ja, wat je ja. zegt is eigenlijk. Ja. Uh, dat, dat door de, de verbinding uh, met een aantal, aantal kroegbazen. Dit soort dingen gewoon lekker tot stand komen. Ja. Ja. En, het komt tot stand. Want ja. Ja. Uh, uh, het is altijd eentje die voorop loopt. Maar ja. het zijn de, je doet het met elkaar. de groep Want je ja. kan het ja. niet alleen doen. En het is een groot succes. Floris, die maakte al afstudiescriptie, Een scriptie over de toekomst van Zandvoort. Die heeft Horeca Zandvoort gefinancierd. Mede gefinancierd. En toen moest er een paar jaar later weer wat gebeuren. Toen heeft hij een vervolg erop gemaakt. In opdracht van Horeca Zandvoort. Omdat ik Floris goed ken was en makkelijk praten. Maar dat was besloten. Met elkaar. Dat gaan we doen. Dat is een beetje Zandvoort. Ons kunt ons. Dus je kan makkelijk naar iemand toe lopen. Maar ik wil even naar het café. Want daar zouden het ook wel een beetje over wie zijn. Wie wilde? niet? Ja, jij neemt het echt te letterlijk. Ik wil dat het café. Um, er zijn natuurlijk een heleboel dingen gebeurd in, uh, in Café Koper. Ook, uh, je hebt het nu heel breed getrokken. Maar ook een aantal zaken die echt in het café uh, gebeurden. En dat heb ik bijvoorbeeld over. En dat staat me nog altijd bij. Het boerenkool uh, de autorally en, en, ja. en dat soort dingen. Het ja. kool eten was... Ik vertel dat zelf maar. maar het... ja, kijk, we hebben een hele tijd uh, een oud-standvoorts spel uh, gespeeld. dat heet Maxen. Ja, dat gaat met Doppelstenen. Ja. Ik zal de spelregels nu niet uitleggen, want daar heb je waarschijnlijk nee. geen tijd voor. <laughs> maar uh, aan het eind van dit jaar uh, speelden we dus voor de lul van het jaar. En uh, ja, dat ja. is zo. Wie dan, dan, dan verloor? Eh. Ja. Die moest een rondje geven ik, voor het hele verhaal. Ja. En, uh, want daar was de toen ik al begonnen eh, om te zorgen dat omzet maakt En die was geloofd. Ja, maar ja. Eh, dan kom je natuurlijk eh, helemaal eh, pootje over naar huis. Dat was ook niet de bedoeling. <laughs> dus toen hebben we gezegd. Wat je we doen. Als we daarmee klaar zijn. Dan zorgen we dat er wat te eten is. Zodat het een beetje dimt En dat ja. je dus netjes over straat naar huis ja. kan. En de volgende Stilling. dag. Dat hebben, we, dat hebben we een dag naar voren gehaald. Omdat je, als je dat dag naar voren haalt... je dus nog een beetje kon bijkomen... om een oude je stad te vieren. <lacht> ja, en dat, maar ja, dan hadden we een oude kastelein. Dick Huis, een wereldberoemd accordionist. die een vogelzanger in Beverwijk eh, kroeg gehad heeft. Ja. Nou, die, die zat bij ons op een kruk te spelen. En, ja, dat was feest... Op een gegeven moment in een kroegje met, met, met 30 zitplaatsen... hadden we 66 eiters. Twee zittingen zelfs. Ja, ja, ja, dat waren... Maar dat, zijn, dat zijn leuke dingen. Dat zijn spontaan dingen. gedoeide feesten. Ik kijk bijvoorbeeld naar waarvan iedereen zegt... dat ze de beste van de omgeving zijn. En ik hoor dat graag natuurlijk. En mijn tapavonden oh, Nou, die zijn fantastisch. Ja, ja, dat, ja jij zegt, ze zijn fantastisch. Ja. En ik krijg een compliment voor En Ik zwelig in die complimenten. Ik vind het heerlijk. Laten we nou niet zeggen dat het niet zo is. Maar dat is gebeurd omdat een vriendin van mij, Alette hij van de Blanje Bleu, mm -hmm. de, tegen me zei van Fred, je moet zorgen dat er wat gebeurt in die stille tijd. Je moet een kleed dat aan. Nou, in het begin heeft zij dat gekookt. Uh, maar ja, dan komt het weer van, ik wil niet afhankelijk zijn. Dus nou, wat jij kan, moet ik ook kunnen. Dus ik heb dat zachtjes overgenomen. van, ik ben het zelf gaan ja. Ja, ja, koken. Ik, ik heb dus nu ook aan mijn opvolgers gezegd. Uh, als je het nodig is, wil ik het voor je doen. Of, uh, nou, die, aan de ene kant vind ik het zelf hartstikke leuk ja, om te doen. Ja. Maar het is ook die mensen zelf die... die ja, Iedereen, ja, als het weer komt, dan is het. Ja, de bed. Maar ja, dit is een, mooie, is een mooie brug. Want uh, uh, dat wil ik zo wel uh, vragen, maar je kopt hem zelf al in. Uh, de, de standaard items die uh, bij koper in, ingeschoten zijn, zoals de asperges, uh, de mosselen, tapas. Uh, je bent nu in een soort van rustig, Maar dat zijn. Uh, ik proef dat je dat gaat doen. Uh, laat ik het anders zeggen. Uh, ik heb hand- en spandiensten toegezegd dit jaar. En voor volgend jaar zie ik wel, zie je wel verder. Uh, en als ze daar gebruik van willen maken, zijn ze van harte welkom. En willen ze het niet, Ook goed. dan is het Ook wel goed. prima. Ja. Hey, uh, gezien ja. de tijd, want ik word door de regisseur alweer een soort van op mijn vingers getikt. Leuk. De nieuwe uit die daarin gaan... Uh, uh, uh, jef Groot je Erika ja, de ja, ja. uh, Erika ken je van het strand en van uh, Nuf... Ja. En daarna uh, van, van ah, het moederschap en nu weer ja. bereid om weer wat te gaan doen. Dat maar je ja. van de aannemerij en, uh, en ook uiteraard uh, van uh, Café Nuf en uh, zijn broertje Steef van uh, Nuf. Uh, de studio in Haarlem en uh, Standaard de Tien van Robin. En die, uh, ja. uh, die wil het op dezelfde voeten uh, voortgaan? Tegen wat je tegen me zegt en wat je gaat doen. Ik denk dat daar <lacht> een verschil in zit. En natuurlijk zullen ze de basis houden. Maar, maar het, zou, het, zou, manier, ja. het zou me verbazen. En ik zou het, het zou zelfs niet goed zijn. Als ze het, hetzelfde zouden doen. Want ze hebben andere ideeën. Ze mm -hmm. zijn veel jonger. Dus ze zullen de dingen die op hun weg komen aanpakken. En vertalen naar de toekomst. Want de gast van morgen. Is niet de gast van gisteren. Dus je moet aanpassen. Je moet meegaan met de tijd. En ik zou, ik zou het niet, niet graag willen. Dat ze, de, dat ze die kans. Zouden laten liegen nee. omdat ze tegen mij gezegd hebben: we gaan op dezelfde voet. Nee, dat is toch dat is ook niet reëel? Dus nee. ze, ze zullen in de loop der tijd uh, hun stempel gaan. daarop gaan drukken. Ja. Nou, en dat moet ook goed. Je dat moet ook goed. een beetje je eigen ideeën kwijt. Ja, uh, ja natuurlijk. Ja, ja, ja. maar die ruimte, nou die... Ja, ja, goed. Ja. Zo, zo zou ik anders willen. Uh, wat je verkoopt ben je kwijt en het, uh, wat je hebt, kun je tellen. We hebben nog maar drie minuten, maar, ik, ik moet maar één, één vraag moet ik stellen. Ja, ik had er ook nog één. Ga jij je huiskamer missen? Nee, want ik zal er regelmatig terugkomen. <laughs> nou, nu jij nog 2,5 minuten. Nou, nee, ik wou alleen vragen, blijft de naam Café Koper? Blijft ja, die wel? ze Dat hebben zich ingeschreven bij de Kamer als uh, VOF Café Koper. Morgen Zandvoort. Elke zaterdag van 10 tot 12 uur. Met politiek, cultuur en sport op ZFM. Ja, u luistert naar Gloria Gaynor met het nummer I Will Survive. Ja, dat nummer weet ik te volgen. Maar ja. <laughs> en uh, daarvoor hoorde u een interview van 21 maart 2015 met Fred Paap. Die uh, ging vertellen dat de naam uh, Café Koper blijft bestaan. Want hij had het café verkocht. Nou, we komen alweer in het uh, eerste uur aan bij het derde en het laatste onderwerp. Heb jij dat nog gekend? Uh, Slagerij Freiburg? zeg je dat wat? In de Haltenstraat, ja, ja, die kwam op uh, 5 januari... Kees Freiburg kwam op 5 januari 2019 vertellen dat hij ermee ging stoppen. Want dat vond het wel genoeg na 40 jaar. Nou ja, dat was dan natuurlijk een van de weinige zelfstandige slagers die nog over waren in de Haltenstraat. Vroeger zaten er er wat meer... En uh, dat interview dat heb ik uh, opgedoken uit het archief. En dat gaan we nu even draaien. Als het goed is. In het laatste stukje gaan wij praten met uh, Kees Vreeburg. De ambachtelijke slager uit de Haltestraat, En die houdt hem meer op na 60 jaar. Dus uh, dat is een hele tijd om, uh, om slager te zijn in Zandvoort. En uh, nu is Kees inmiddels al gestopt. En... Uh, pakt even een kopje koffie. Uh, de, de, de historie van slagers in Zandvoort... die is, is groot geweest, maar werd steeds... kleiner en kleiner. Uh, wel, slagerij Eldik had ik nog ergens in... Uh... Er waren veel slagers ja, vroeger in Zandvoort. Uh, wel een stuk of vier, hè? En uiteindelijk... Ja. He, toch? Twaalf? Uiteindelijk, ja, heel veel. Oh. En uiteindelijk werd dat minder en minder en minder. Ja. Ja, steeds minder. Kees, kom een beetje dichterbij. Ja. ja. Uh, je, oh, we hadden inderdaad over veel slagers... en dat waren er twaalf. Ja. Zo, dat is echt uh, zo. Ja. Uh, uiteindelijk ben jij als enige... Over gebleven ja, ja. die ja. anderen gaven daar uh, de brui aan, wegens economische redenen of, of... nou de meesten die zijn op leeftijd en ook om economische redenen het werd stille in het dorp en het supermarkten werd misschien, misschien ook ja. supermarkten kwamen steeds meer op ja dus dan het, uh, de spoelen werd steeds dunner en geen opvolging denk en, ik ook uh, nee, vaak niet? geen opvolging en en blij dat ze konden stoppen en, ja. en alles eigenlijk. Ja. En het was dus allemaal, ja. En degene die overbleven, die konden door. Ja. Ja. Nou, dat, werd, maar, dat werd steeds minder natuurlijk. Dat werd steeds minder, ja. Ja. Ja. ja. En dat zag je ook gebeuren. Je zag ook uh, dat je steeds harder moest werken voor je omzet. Nou, Om ze te blijven behouden. Ja. Nou, ja. Dat was gewoon zo. En anders dan uh, had je geen eten meer. Maar is het bij jou, go het is bij jou goed gegaan, toch? Nee. Bij mij is het uh, gelukkig goed ja. gegaan. Ja. Ik heb ook een uh, moeten krimpen. Ja. Ik heb ook uh, mensen moeten... Uh, moet ontslaan. Dat en die moest was... helemaal in je eentje doen. En in de laatste de twaalf jaar heb ik niet meer eentje gedaan. Ja? De laatste ja. twaalf jaar ben je helemaal ik ben alleen. Helemaal, uh, helemaal alleen, ja. Ja. Hey, Terug naar het begin. Dat is dus in uh, 1959. Ja. Uh, bloe bloeiend Zandvoort. Ja. Uh, uh, Toen was uh, Zandvoort heel groot. En daar kon niet op. En zo druk. Bij mij ook liep twaalf van personeel. En uh, ja, het was natuurlijk gigantisch. Het was niet aan te slepen. Ja, het was niet aan te slepen. En jij slachtte goed, zelf ja. ook? Ja, mijn vader slachtte zelf. Ja, daarnaast, was daarnaast ook. Ik heb zelf, uh, ja. ja. zelf nooit gedaan. Ik heb wel nee. al geholpen altijd. Mm -hmm. Maar sinds dat ik dus in de winkel sta, heb ik niet meer geslacht. Kon niet meer. Nee. En ethisch was het niet meer verantwoord. Nee. Mensen konden het niet meer, uh, accepteren het niet meer. Nee. Dat was voorbij. Ja. Maar wat we, dat is, eigenlijk is dat toch raar, dat je dat niet accepteert. Ja. Je, je, je, je ziet, koopt ja. wel een carbonade, maar je mag een varken ja, niet ja, in de slag. Nee, ja, dat, dat is het verhaal. Mensen willen niet geconfronteerd worden die met dat het, het niet feit zien. Dat, ze dus een, dat het een dier geweest is. Je oh. ziet het nu ook met de waterleiding duinen, de Oogzwaarde Plassen, hoeveel het er niet is om die beesten. Ja. Maar we, we kopen, maar we kopen wel Ja. ja. Dat vind, vind ik een beetje een rare gedachte. Ja, nee, maar dat is gewoon dus het idee. Mensen willen dat niet meer. Goed, die... Nee, dus, ze accepteren wel dus een carbonage, ja. maar niet, ja. was... niet geconfronteerd worden met een dier. Nee, nee. Dat is gewoon het verhaal. Ja. ja, nou als dat het verhaal is, dan, dan, dan vind ik dat nog steeds vreemd, maar oké, okay, het zei zo. Ja, het, het, het is een vreemde combinatie, maar ja, het is maar helemaal zo. Nou ja, Mensen je... willen ja. het niet meer. Goed, uh, na het slachten van je vader, uh, het ophouden van het slachten van je vader, ja. uh, wanneer was dat ongeveer? Uh, Want moet dat moet in de, de 60e jaren 60 jaar, zijn, jaar, toch? Ja, in de 60e jaren kan je een omslag. En uh, in 70 heb ik, ben ik dus uh, als uh, baas, zijnde in. Uh, in de, de, de, de zaak overgenomen? Ja. Ja, ja. ja, ja. En toen ben ik begonnen met mijn broer. Ad? Ad, ja. ja. En later met Bert, Bert Jongert. Mm -hmm. die, uh, die heeft natuurlijk ook hier aan bij me gestaan. En mm -hmm. ja. Jopie, Jopie Koper. Ja. ja en ja. natuurlijk veel meer personeel ja. Ja. natuurlijk, maar. Ja, dat waren natuurlijk wel de hoofdfiguren. Uh, en Dink Duivwoord, die heeft nog een uh, de tijd ja. bij me gewerkt. ja, ja, die nou ja is die, uh, de Slagerij Vreeburg is nu uh, nog steeds levend in Heemstede. Ja, ja, ja. mijn broer zit ja. nog in Heemstede. Die is dus, je uh, hebt het daar heel goed op de Kamplaan. Draait prima. Mooi, mooi winkeltje. Niet zo groot. Ja. Maar uh, het is goed goede Maar ik ja. heb uh, begrepen dat jij daar ook nog eens komt. Ik kom er ook van. We hebben heel veel samen gedaan. We hebben veel uh, samengewerkt en uh, worstmakerij hebben we samen gedaan en hammetjes. En, uh, slacht at nee. uh, zelf? Nee, uitslacht ook niet meer ook zelf. Ook niet meer zelf? Nee. nee, daar kan het helemaal niet meer. Bij mij zou het nog wel kunnen. Mm -hmm. Ja, je en hebt nog steeds heb, die slacht Ja, Maar je huifel doet niet meer. Nee, Aan en ik de heb, eisen? Oh, en zijn... Ik heb ook mijn vergunning nog. Oh. Maar dan zou je, als daar ooit nog geslacht zou kunnen moeten worden, ja. dan moet je alles weer aanpassen, de nieuwe tegeltjes enzovoort. Ja, ja, ja, dan moet je alles uh, moet, moet je gigantisch verbouwen. Ja, dus dat wordt het niet. En dat wordt het niet meer. Nee, nee. nee. nee want er is sprake geweest, en dat, uh, uh, dat heb ik ook van jou, dat daar een, een, een slager in zou komen. Uh, er zou bij mij nu een slager in komen, maar die mocht extern niet verbouwen, want ze willen het pand laten zo het pand is. Oh. Dus ze willen het helemaal terugbrengen naar de oude tijd. En dan moet er ook weer een oude slager in. En dan zou je zeggen, er moet er een oude slager in. Maar ja, het is een jonge jongen, dus die stapt daar niet in. Nee. En die gaat beginnen in haltestad nummer 3. Dat oh. is het vroegere geveltje, geloof ik. Het geveltje, ja. Ja. ja. De oude slagerij van Burger vroeger. Voor de oude slagerij. Ja, dus ja. Andere... Ja, ja, dan, dus uiteindelijk ja. komt er toch weer een slager in. Het toch weer een slager in, het oud pand gelukkig. Ja. Maar hoe moet ik dat dan zien dat het pand van jou het pand moet blijven? Uh, nou, Want dan de zou het zijn... winkelpand moeten blijven. Nee, uh, het pand is ooit gebouwd als een woning. En, en dat wil je terugbrengen. Als woning gewoon. Dus dan, dan gaat het grote raam eruit en uh -huh. dan worden dan twee kleine ramen. Dat is mijn kamerraam. Ja. En dan kan je, je moet het een beetje zien als een oude, ouderwets doktershuis. Ja, ah, ja. Zo, hier de praktijk zo... en daar de woning. Ja, ja, ja. Okay. Ja, ja. Ja, ja. Zo'n type woning. Ja, ja. Nou, ja. Terug, terug naar het vlees. Geslachtvlees uh, krijg je van je vader in de winkel. Ja. Hartstikke vers. Uh, hoe kijk je nu tegen vlees aan? Want nu, nu moet jij uh, ergens bestellen. Ja, ik heb uh, goede relaties uh, heb ik gehad. Uit het slachthuis? Ik, uh, uit het uh, slachthuis. En daar had ik altijd dus een halve koe per week. En die uh, verwerkte ik dan, ja, ja. En dan kom ik iedere week naar de mee meedoen. En de andere ging meestal naar Art. Ja. Dus dat was een eigen concours. Dus je, oh, dat was dus een je bestelt nu bij de slager, bij een de, de, de, bij een, een, een, ja. een groothandel ja, ja. ja. Daar komt een halve koe Ves binnen, ja. die wordt geslacht en die gaat naar de firma vrede. Nou, die was nu ook al geslacht, maar die wordt, ja, maar uitgebeend, die en, wordt uitgebeend en, en uh, uitgevriesd. En dan uh, gingen we bewerken. En dan snij je de buestukjes, de lappen, en ja, zo de carbonaatjes en zo. Allemaal, en de varkens, de carbonaatjes ja. en de hamlapjes ja. en de snitzels. ja dus, dus ja, dat deed je je maakt alles zelf? We maakten alles zelf. We hadden alles vers in de winkel liggen. En, ja. en uh, we sneden vlees waar allemaal vers af, niks verpakt. Nee. En dat is gewoon je winnen. Is het uh, de verandering met de supermarkten die de slagers een beetje uh, de das omdraait? Uh, ja, als je niet als slager niet oplet, dan word je dus uh, over, de, over, je, over je kop gelopen. Als ik in de binnenweg loop. Dan kom ik ja. vier of vijf zwaar ja, uit. En ja. Ja. En het leuke is in Heemstede. In Heemstede is natuurlijk een plaats waar toch wel heel veel eisen gesteld worden aan de producten. En dan loopt dat allemaal al. Want ik durf bijna te zeggen dat in Heemstede... meer slagen zijn dan in heel Haarlem. Dat geloof ik ook, ja. Oh, en Haarlem als, als, en ik alleen, op als ik alleen de binnenweg en op de wil kijken... en dan kijk ik even ja. naar Ad. Ja. Ja. Dan kom ik ook ja. op vijf, zes slagen, denk Ja, en ja. op de... Uh, daar de, de, ook nog de raadhuisstraat. De, de, hoe heet het daar? Het straatje. Uh, helemaal apart. Ja, ja. <coughs> dat, dat klopt. Maar het budget in Heemstede is natuurlijk heel anders... dan het budget in Haarlem. Ja, dus daar heb ik het natuurlijk mee te maken. En als er natuurlijk de knippen klein zijn... dan is de super... Marken. Dan worden de biertjes ook mee. kleiner. Ja, dat is ook zo. Wordt, uh, ja. Ja. Het kan nooit slecht zijn: vlees dat in een supermarkt ligt. Nee. Maar is ja, ja. er een groot is kwaliteitsverschil? Het is, uh, het is uh, wel een kwaliteitsverschil. Wij kopen dus echt dus de top de, de, de goede koeien. En in de supermarkt ja, gaat meer de prijs mee spelen, dus je dus, dus hebben dus een koeien. mindere kwaliteit. De goedkopere koeien? Vaak. Maar ja, er zitten ook goede koeien tussen hoor. Ik bedoel, het is niet zo dat het, nee, het, is dan is het is met prijs. Het is gemaakt. zeker niet slecht, maar het is gewoon dus, uh, uh, wij kopen topkoeien en hun kopen de tussenkoeien. En ja. daar zit van alles tussen. Toch zie je in een aantal uh, supermarkten dat inpandig eh, toch weer een, een broodbakker bij komt, de slagerij komt ja. er weer bij, dan ja, draait dat, was, dat terug. Dat klopt, de, de mensen willen toch weer terug naar de tijd van vroeger, mensen willen zien wat er gebeurt, ja. mensen willen zien dat er dus een bout uitgebeend wordt, ze willen zien wat er dus aan vlees uitkomt en ze willen ook zien dat dus de slager het bewerkt. Ja. En graag zo afsnijden en zo meenemen, dan okay. is het altijd vers. Ja. Volgens mij was dit George Harrison met My Sweet Lord. Ja, kijk. Maar Jacob en ik die hebben een beetje dezelfde muziekkeuze... voor sommige liedjes uit de jaren zestig. Ja, ik ken het nummer van Guardian of the Galaxy. Die, uh, die film van, uh, van Marvel. Dat was echt heel erg leuk. Want het ging ook over een lord. Het is alweer uh, bijna het einde van het uh, eerste uur. U luisterde naar uh, eerst André Schonewolf en Mark de Bruin... met een uh, plan om in het leegstaande raadhuis een uh, museum te maken. Dat was van 14 september 2019. Uh, daarna kon Fred Paap over Café Kopen nog wat vertellen. En Kees Vreeburg hoorde u net. Die ging stoppen als slager in de Haldenstraat. In het uh, tweede uur hebben we natuurlijk ook een aantal hele leuke dingen. Maar we wachten even op het, uh, op het nieuws. En uh, Marja, wat... Uh... Nog? Nog 30 seconden. Nog 30 seconden. Ik moet nog 30 seconden praten. Jeetje. Nou, dat, uh, dat gaat wel lukken. Uh, we hebben een bijzondere uitzending van uh, Goedemorgen Zandvoort. Omdat het eerst dreigde niet door te gaan. Omdat iedereen op vakantie was. En uh, ik dacht van nou, we gaan wat anders doen. We gaan wat oude uitzendingen, oude onderwerpen pakken. En dan maken we een heel nieuw programma mee. Ik hoop dat het allemaal erg leuk was. En... Uh, het klokje tikt verder. Nog 10 seconden. Nog tien seconden. Ja, ik wilde geen nieuw nummering starten. Want het is dan zo'n 1, 2, 3 afgelopen. alleen een intro. Ja, dat is ook niks. Dat is ook niks. Dus ja, het is op mijn telefoon. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur. Clemens.